Nou, Jeroen Blekenmolen is ook geen onbekende. Nee. En als je zag hoe hij tijdens een enkele race uh, met voor het merk van Opel toch als zevende wist te eindigen. Ja, je had het publiek moeten zien. Dat ging helemaal uit zijn dak. Want hoe, hoe is het mogelijk dat je in het beginstadium van de DTM als, als coureur zijnde zo hoog kan scoren? Ja, ja dat was zo. Even over publiek gesproken. Hoe loopt de voorverkoop? De voorverkoop die loopt nagenoeg gelijk in vergelijking met vorig jaar. Um, en dat is opmerkelijk. Want uh, ja, vanuit Duitsland wordt er, is er natuurlijk ook een, een economische crisis. Dus de, de constructeurs Audi en Mercedes worden allemaal gekort op hun budget qua DTM. En daarmee worden zij gekort qua gasten uitnodigen. Dus uh, zij zijn minder in staat om, uh, om gasten uit te nodigen. Dus de, de fabrikanten bestellen minder kaarten. Maar we zien wel dat het aantal publiekskaarten weer toeneemt. Dus ik, ik verwacht dat we rond de bezoekersaantallen uh, op hetzelfde aantal uit komen als vorig jaar ongeveer hoeveel uh, nou ja ik, ik vorig jaar hadden we een, een kleine 50.000 oh, en als wij dit jaar weer zo'n aantal kunnen krijgen dan mogen we echt blij zijn uh, want je ziet ook gewoon ja mensen die die hebben iets minder te besteden uh, dit jaar en dan moeten ze keuzes gaan maken en dan, dan is het handig om uh, die keus dan eventueel op zand voor te gooien de, de de prijzen vallen ook mee als jij gewoon met het gezin uh, een dagje naar het circuit wil. Dan zou je voor een heel weekend zou je 50 euro kwijt zijn. Dus dan zou je drie dagen met twee volwassenen en twee kinderen drie mogen. Uh, dat is mooi. Ja, we naderen de klok van 11 uur. Dus we moeten zo langzamerhand gaan afronden. Kees, veel uh, succes. Heel ja. erg bedankt en, uh, voor je komst. En we zien allemaal uit naar het evenement van de DTM. We laten het horen. Oké. Okay. En in de Eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Het wordt vandaag druk op de Europese snelwegen. De ANWB zegt dat er nu al lange files staan in Frankrijk en Oostenrijk de snelweg van Parijs naar Bordeaux staat bij Orléans zeker 20 kilometer file. Van Lille richting het zuiden rijdt het verkeer langzamer over een lengte van meer dan 80 kilometer. Volgens de ANWB moeten vakantiegangers in Oostenrijk bij de Taurentunnel rekening houden met een wachttijd van 2 uur. In Zwitserland kan de vertraging voor de Gotthardtunnel oplopen tot 3 uur. In Nederland verwacht de ANWB weinig problemen. De nummerplaten van Belgische auto's krijgen zwarte tekens op een lichte achtergrond. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de bekende witte nummerplaten met rode tekens verdwijnen. Vanaf volgend jaar juli krijgen Belgen die een nieuwe auto kopen platen met zwarte cijfers en letters. De plaat wordt ook een stuk groter en heeft links een blauw vak met de Europese sterren en de letter B. België is een van de laatste lidstaten die overstappen op het Europese model. De zwarte tekens zijn waarschijnlijk ook goed voor de Belgische schatkist. Voor flitscamera's zijn zwarte tekens in 1% van de gevallen onleesbaar. Bij rode tekens is dat 14%. Bij Kijkduin heeft de Haagse politie gisteravond een grote groep zwemmers gered. Zo'n 30 mensen waren de zee ingegaan om te trainen voor een strandtriathlon... ondanks een zware noordwestenwind en zeer hoge golven. Het was zulk slecht weer dat de strandpost van de politie in Kijkduin gesloten was. Toen twee agenten voor de zekerheid gingen kijken, zagen ze acht zwemmers die in problemen waren geraakt. Werd meteen een grote reddingsactie gestart, waarbij twee reddingsboten werden ingezet. Ook agenten van omliggende bureaus werden ingeschakeld. Na drie kwartier waren alle zwemmers uit het water gehaald. En dan het weer. Wisselend bewolkt, met kans op een bui. Vanmiddag zonnig en op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zom, de zomerhit. Zodden, ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Ja Tom, we zijn weer terug. Waar? Bij Goedemorgen Zandvoort. Oh, dat is waar ook. In Hotel Hoogland, hè? Ja, in Hotel Hoogland. Dat gratis koffie. Ja, waar... Van Nel Kerkman. Van Nel Kerkman, die de koffie verzorgt. En de techniek Pascal van der Beek. En uh, De redactie onder leiding van Nel Kerkman en Yvonne Roosendaal hebben weer drie gasten uitgenodigd. Daar gaan we straks mee praten, maar we hebben eerst een onverwachte gast. Astrid van der Veld. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Wat wil je kwijt? Wat wil ik kwijt? Ik wil een waarschuwing kwijt. Een waarschuwing? Ja. De bromfiets is inderdaad in heel Zandvoort nu op de rijbaan. En op zich is dat heel mooi, want dat is wettelijk zo geregeld. Dus in Zandvoort hoort dat ook. Zoals misschien nog wel bekend ging het mij vooral om de op- en afrijdbeweging op de Zandvoortse Laan. Dus de Zandvoort is daar zeer verheugd mee dat het eindelijk gebeurd is. Eigenlijk zijn we ook een beetje verdrietig, want er zijn geen waarschuwingsborden geplaatst. He, bekende gele bordjes. En dat had zo mooi geweest als dat er ook had gestaan. Bedoel jij verkeerssituatie gewijzigd? Gewijzigd. Bromfiets op de rijbaan. He, wat je ervan kunt maken, kun je ervan maken. Inderdaad, op de Zandvoortslaan is nu 60 kilometer. Bromfiets op de rijbaan. Maar daar ligt dus nog wel dat, dat kleine uitritje voor bromfietsers. Dus er kan verwarring ontstaan. Misschien is daar geen geld voor. Ja, wie weet. Nou ja, wat het vervelende is, dat zal weggevreesd moeten worden... En dat betekent gewoon dat je de laan even moet afzetten. Dus misschien is dat de reden. Maar de bordjes, ja, dat is jammer. En volgens mij moeten die nog wel ergens liggen hoor, van verkeerssituatie gewijzigd. Ja. en eerdags begint de bouwvakvakantie, dus de kans dat dat nu meteen gebeurd is, is wat kleiner waarschijnlijk. Ik weet niet of dat uitbesteed wordt. Ik denk dat dat door onze eigen dienst gedaan wordt, de gemeentelijke dienst, lijkt mij. Misschien, ja. Het lijkt het, het mij, maar mocht. dat kan ik navragen natuurlijk, maar... Je hebt het over dat. de Zandvoort Zijn er nog andere plekken in Zandvoort waar dit gaat gelden? Dit geldt nu al op de Gerkenstraat. En dit geldt op uh, het, het hele kleine stukje fietspad wat je hebt op de Kost verloren, richting Sofiaweg. Ja. Daar staat helaas nog wel dat bordje verplicht, bromfietspad. Dus Brom slechts fietspad. Ja. Maar ja, die zal ook nog wel weggehaald worden, neem ik aan. En ja, in heel Zandvoort is het dus nu een feit. Ja. Uh, dit geldt voor bromfietsen, dus niet voor snorfietsen? Nee, snorfiets is eigenlijk een fiets met een hulpmotor en die moet dus de regels volgen van een fiets. Dus als er bij een fietspad verplicht fietspad staat, dan moet, de moet ook de snorfiets daar. De snorfiets moet daar en de bromfiets op de rijbaan. Ah, Oké, okay, dat is voor alle duidelijkheid ja, voor alle mensen duidelijkheid. die snorfietsen rijden. Ja, maar gewoon de waarschuwing naar de burgers van Zandvoort dat we rekening mee moeten houden dat ze op de rijbaan blijven. Zeker, nou, snorfietsen en bromfietsen niet vreselijk op elkaar de laatste tijd. Nou, qua snelheid niet hoor, dat kan ik nee. je garanderen. <laughs> nou, maar nou ja, sommige dat is ik niet ook... zo zeker over ja, zijn. De... Af en toe zie ik iemand met een blauw plaatje rijden. Ja. denk van, nou, dat klopt eh, iets niet. Dat is een kwestie <laughs> van rollenbank. Eh, <laughs> ja, tuurlijk. Ja. Maar eh, het is goed dat je waarschuwt, want eh, de, niemand kijkt daar echt goed naar. Het viel mij ook nee, van dat, de week pas het is, op. Het is gewoon de gewoonte. Ik bedoel, iedere zandvoort... Er kent de weg en let dus eigenlijk niet meer op de bordingen. Vandaar het belang van dat gele bordje. Ik bedoel, iemand uit Den Vreemde ja. Ja, die, die valt dat niet op. Die let op de borden en die zal dat zien. Maar wij ja. letten eigenlijk dus niet echt op de borden meer, omdat je de situatie kent. Hij hetzelfde als het zelfs ergens verkeerslichten uitvallen, ja. dan heb je ook een probleem, want mensen ja. weten in één niet meer hoe de voorrang geregeld is. Ja, nee, Dat dus nee, nee, klopt. Dat is de gewenning. De gewoonte. De gewoonte dieren, de mens. Ja. Dus vandaar. Okay. Ik denk, ga het eventjes melden. Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel Astrid. En, en voorzichtig. voorzichtig met je hè? Nee, snor. Ik heb je een snor? Ik heb een snor. Een blauw plaatje en hij rijdt keurig 25, hooguit 30. Oké. Okay. Oké, okay, klein, stuk, klein stukje muziek en dan, dan gaan wij ja, daarna verder.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 all these years, years, and it pains me so much to tell That you don't know me that way, yeah, yeah, yeah And though my love is great. is aangeschoven de wethouder die het niet alleen makkelijker maakt... maar ook leuker allemaal. De wethouder die over de belastingen gaat. Tenminste, dat probeert hij dan. Uh, maar Gert, ik heb eerst... Gert toonde natuurlijk. Ik heb eerst nog even een andere vraag. We hadden het over de, de, vanochtend over het beeld bij de VOMAR. Oh. Nou, is er een, een tijd geleden ook uh, besloten om een beeld op Stationsplein te zetten. Uh, en dat staat er nog steeds niet. Is, weet je toevallig of daar een reden voor is... Ik heb geen flauw idee. Het publiek uh... heeft toen een, een beeld uitgekozen. Ja. Dat mocht in Duinwijk 1 en op, de, op het Stationsplein. En het ik schoot zei... ons te binnen dat. dat nou, het is uit... goed dat je het te binnen is geschoten, want dan kan ik het meenemen. Want ik wist het goed niet. Nee, he? er is een beeld uitgekozen zelfs. Oh. Uh, uh, en dat zou er komen. Jij ja. pakt het op. Ja, dan ga ik meteen even vragen maandag. Wij, ha ik... wij hadden Dit al... opschrijven. Uh, uh, wij hadden al een. Uh, een beetje een idee van, ja, er is met het plein nogal wat aan de hand geweest met parkeergarage, al dan niet en dergelijke. Uh, misschien dat dat de boel vertraagd heeft, maar het, uh, het is leuk. Zandvoort kan goed beelden gebruiken, zoals het bij de VOMA ook. In Noord staat eigenlijk ja. niks. Dus. Nee, klopt. Okay. Nee, we zijn, nou ja, we zijn er wel mee bezig natuurlijk. Ja. De nota kunst en cultuur die komt er nu aan, die is uh, in concept gereed. Iedereen ja. heeft daar aan meegepraat en gedaan. En een van de onderdelen, maar dat heb ik drie jaar geleden eigenlijk al geroepen, maar dat willen we toch eerst in beleid vervatten, is een beeldenroute langs de boulevard. De basis is er nu een beetje voor gelegd, dus uh, daar kunnen we nu mee bezig. Maar het station is natuurlijk ook een uh, goede plek. Ja. Ja, de, en dat vanuit de VVV weer zo'n zo uh, route, die mensen kunnen lopen? Dat is wel de bedoeling, ja. Door VVV georganiseerd waarschijnlijk? Ja, maar we moeten eerst een, heel, een heleboel beelden gaan neerzetten. Ja, ja, ja. ja nee, dat is begrepen, de bedoeling. ik. Ja, nou, er staan er. We, we gaan straks ook nog even praten over Sissi, maar met een ander. Ja. Niet met jou. Nee, nee, nee. Dat zal wel met uh, Wim Nederlof zijn. Met Wim, ja, ja, ja. ja. Wij gaan uh, over naar de belastingen. En jij had een prangende vraag uh, over de belastingen. Is dat zo? Ja. Tenminste, ik zou vragen. Wie betaalt nou eigenlijk die belasting? Wie komt daarvoor in aanmerking? mee? Toeristenbelasting hebben we dan? Toeristenbelasting. Toeristenbelasting wordt betaald door de mensen die in hotels verblijven en dat wordt betaald door mensen die op een beetje liggen op het strand. En niet door mensen die logies uh, verschaffen? Uh, ja, nou kijk, die, die, die moeten het uiteindelijk bij de gemeente afdragen. Nee, maar. En, uh, mensen die verhuren, die moeten toch zelf ook uh, uh, per aantal bedden schokken? Ja, je bedoelt pensioens en zo. Ja. En, en particuliere kamerverhuur. Nee. Ja, die ja. moeten ook betalen. Ja, dat klopt, ja, ja. Nee, dat zei je dus niet. Ja, oh ja, nee, goed. Nou, iedereen, iedereen die nachtverblijf geeft, laat ik het zo zeggen, uh, die moet toeristenbelasting betalen. Dat ja. betekent dus ook werknemers die hier tijdelijk wonen, een week of een paar weken, uh, die gaan ook betalen via hun kamerverhuurder. Nee, dat, uh, dat, dat denk ik niet, nee. Want uh, dan praat je over iets heel anders. Ja. Uh, dan wonen mensen daar, die zijn ingeschreven op dat adres. Ja. En uh, als het goed is. Dus als we het niet hebben over uh, het illegaal uh, volstaan nee, van nee, huizen nee. met mensen. Maar als mensen dus legaal verblijven op een adres en daar ook ingeschreven staan. Nee. Dan zijn ze woonachtig in de gemeente Zandvoort. Oké. Okay. Maar moet je ingeschreven... Ik is, stel, er is een, een, een kamerverhuurbedrijf of een pension, Maar dat wordt niet meer als zodanig uitgeoefend. Maar er worden dus uh, buitenlandse werknemers gehuisvest. Staan uh, buitenlanders daar dus uh, ingeschreven op dat adres? Nou, dat is, dat, dat is nou precies de vraag. Ja. Uh, en, en, en, en daar gaat het dan ook om. Daarom zijn we ook nu bezig met, uh, met een pensioenregeling, zodat we de, ja, het, het uh, eigenlijk uh, verkeerd gebruiken van de pensioens en, uh, en de toegestaande kamerverhuur voor kort verblijf en voor vakantieverblijf en dat soort dingen. Om dat uh, goed te regelen, zodat we ook kunnen tegengaan dat er 40 mensen vanuit, de, vanuit het buitenland in, uh, ergens in huizen gepropt worden. Want dat is gewoon illegaal. En uh, nou, daar zijn we mee bezig. En dat, uh, dat is het beleid, natuurlijk, wat uh, met name in de instantie van uh, Wilfred Aters. Ja. Nou, en die staat volop mee bezig. En we willen er ook uh, in ieder geval voor zorgen dat met dingen van 2010 dat echt verleden tijd is. Ja. Dat dat, uh, want het onttrekt namelijk uh, woonruimte aan het toeristisch verkeer. En dat is niet goed voor Zandvoort. Nee, we proberen een beetje uit te vogelen wie nou belastingplichtig zijn zometeen. En, en, ja. uh, dat, omdat het de naam is toeristenbelasting. En, maar we ja. kennen hier ook legale en Mensen die hier voor een project uh, werken, bouwvakkers of, of wat dan ook. Uh, vallen die ook onder die regeling. Dat, dat proberen we een beetje uit te vinden. Want het is een bron van inkomsten voor de gemeente natuurlijk. Ja, het is een bron van inkomsten. Uh, ik, ik moet je zeggen, eerlijkheidshalve kan ik geen antwoord geven op, het, op de vraag als iemand hier voor drie maanden komt... omdat hij in een of ander project moet werken... Ja. Uh, of daar dan toeristenbelasting voor betaald moet worden... ik denk het haast wel. Ja. Uh, want over het algemeen komen die mensen terecht... ook weer op een adres... waar uh, die, die ingeschreven staat ja. als, uh, als pensioen ja. bij de ja. gemeente. En daar moet je gewoon per nacht ja. een register bij houden... en dus moet je daar ook over afdragen. Ja. Dus ik denk het wel. Ja. Ja. Nee, omdat het natuurlijk voor de gemeente best wel moeilijk zal zijn... ...om dit in de hand te gaan krijgen. Hoe, hoe, hoe zorg je er als gemeente ervoor ...dat ook de pensioenhouder of hotelhouder... ...afdraagt wat er werkelijk gebeurt? Hoeveelheid mensen die daar logeren? Kijk, eh, 100% zekerheid heb je nooit. Maar nee. nou, het is gewoon een kwestie van... ...controleren, steekproeven, men moet... Men moet Heet het staat erbij houden van, van, van verblijf. Ja. Dat moeten ze ook voor de belastingdienst enzovoort, enzovoort. En voor de politie? En voor de politie. Ze moeten dus gewoon staat erbij houden van uh, wanneer, uh, wie, waar, uh, hoe lang daar uh, verbleven heeft. En, en, en, ja, dat, en dat is een kwestie door middel van, uh, en dat gebeurt ook wel eens. Door middel van steekproeven wordt er dan gecontroleerd. En de, ja, dan vang je natuurlijk nooit uh, 100 Maar ik ga er voorlopig vanuit dat iedereen over het algemeen. die dingen allemaal braaf en netjes goed doet. En, uh, en soms valt er iemand door de mand. Nou, die ga je dan wat extra in de raad houden. En hoeveel controleurs heb je daarvoor? Wij hebben een, uh, wij hebben een aantal controleurs. Maar, uh, wij hebben handhavers. Dat zijn gewoon de handhavers. Maar die hebben natuurlijk uh, vele taken op het gebied van handhaving. En dit is er één van. Ja, Oké. Okay. Gert, daar komt dus geld binnen via de toeristenbelasting. Is dat geoormerkt? Nee. Gaat... Nee, uh, toeristenbelastinggeld is, uh, is gewoon geld wat gaat naar de algemene middelen in zijn algemeenheid. Dus het principe is uh, geld in hun en naar de algemene middelen en daarvan uh, weer dingen doen in, uh, in Zandvoort. We hebben wel een aantal jaren uh, toeristenbelasting op de, uh, bedden, de strandbedden, dus beddenvuur op strand, uh, hebben gebruikt voor het centrumplan. Dus dat plan weet je om het centrum mooier te maken. Die nieuwe steentjes, lantaarns, boompjes en noem maar op. En daar, daar is dus een jaar of tien achter elkaar... ...is het geld van de standstoelenbelasting... ...gestort in, uh, in de reserve voor uh, het centrumplan. Uh, we hebben uh, de toeristenbelasting op een gegeven moment... ...ook uh, voor een deel ingezet voor toeristische evenementen. Maar in principe is toeristenbelasting... ...geld wat naar de algemene middelen gaat. Is dat, is dat een, een, een algemeen gebruik in Nederland... ...of is dat specifiek voor Zandvoort gedaan? Nou, dat is over het algemeen wel een algemeen gebruik. Kijk, als je kijkt naar wat wij uh, met onze middelen doen... ...we hebben natuurlijk uh, onze infrastructuur, de wegen en dat soort zaken. Ja, daar heb je, parkeer, je, hebt, je hebt veel meer parkeerplaatsen als toeristengemeente. Nou, die leg je aan onder andere voor je bezoekers... Dus je hebt gewoon meer uitgaan voor de toeristen. Dus je zult daar ook meer in moeten investeren. Nou, daar heb je geld voor nodig. Om nou te zeggen van alles waar, waarvan je zou kunnen berekenen dat dat toetrekening is aan toeristen. Dat, dat, dat moeten de toeristen betalen. Nou, dat is een onmogelijkheid. We hebben hier vroeger ooit dus een, een dat heette de recreatiebegroting, hebben we gehad. En ja, dan, daar werd van alles opgeplemd. Ik denk van, ja, dat slaat helemaal nergens om. Het vegen van de boulevard, Swinters, ging op de recreatiebegroting. Ja, want dan kon, dat, kon je daarmee aantonen dat je heel veel geld uitgaf voor recreatie. Maar wel of geen toerisme, het waait toch. En die boulevard die snuift onder en het is een gewone weg. En die zul je moeten schoonhouden. Dus... ja, Een paar jaar geleden is er heel duidelijk het besluit genomen om ook Swinters het strand schoon te maken. Omdat ja, dat is... de bezoekers dat wel op prijs stellen. Nou, nee, ga, nee. Ga je... nou, nee, nee hoor. Ik denk ook omdat de inwoners dat de prijs stellen. En uh, niet in de laatste plaats omdat de uitbaten van deze gelegenheid ja. <laughs> daar uh, regelmatig uh, omgevraagd heeft en terecht. Want het is toch een aanfluiting. Als mensen zwinders over het strand moeten lopen, ze lopen altijd maar tussen de rotzooi. Ja, nee, maar dat bedoel ik. Dat, je doet het ook voor je gasten. Ja, maar ook voor jezelf. Ja, voor jezelf ook, ja. Nou, Ik vind jutten nog wel leuk, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar... Ja, maar om nou plastic zakjes en blikjes nee. en andere aangespeelde autobanden rotzooi... hoef ik niet te verzamelen. Nee, precies. Dus nee. Nee, nee, dat ben ik met je eens. Uh, we praten over toeristenbelasting. Hoeveel per nacht? Wat is het dan? 1,50. 1,50. Uh, en het is nu 60 cent, geloof ik, uh, op een strandbed. Op een strandbed, oké. Okay. Ja, dat is niet veel. Op een strandbed niet veel? Nee, maar ook de toeristen nou, vind, van 1,50. Dat is niet veel, nee. Maar we moeten, als ik me niet vergis, volgend jaar weer naar, uh, naar een nieuw tarief. Want dat ja. zetten we voor vier jaar vast. Ja. En uh, dan, uh, dan gaan we dat ook uh, verhogen. Ik denk ook dat we dat behoorlijk gaan verhogen. We hebben ja. ons een beetje georiënteerd, zo links en rechts wat er langs de kust gebeurt. Ja. Met, met, ...met toeristenbelasting. En in Noordwijk hebben ze bijvoorbeeld een systeem met, ja zeg maar met sterren zelfs. De een betaalt meer dan de ander. Of dat nou zo gelukkig is en wie je dan die sterren moet gaan geven... Dat, ...dat waag ik te betwijfelen. Maar we gaan in ieder geval kijken naar hoe we dat weer zo goed mogen kunnen doen. En we zijn van plan om de standstoelenbelasting af te schaffen. Ja, dat, daar is een paar jaar sprake van en dat gaat nu echt gebeuren ja Het kan niet eerder dan dat er nieuwe contracten zijn en ja. men aan de beurt is om, daar, uh, over de, uh, om, om die belasting uh, weer te gaan bespreken met elkaar. Uh, maar ik geld... vind dat een oneigelijke vorm van belasting. Ja. Heb, heb jij enig idee over hoeveel geld we praten in totaal? Uh, verblijfsbelasting en toeristenbelasting samen zo'n beetje? Of de strandstoelenbelasting is 65.000 euro op jaarbasis ongeveer. Ja. En dan uh, sla je met dood, de, de toeristenbelasting... Uh, van hotels heb ik niet aan mijn hoofd. Nee, okay. Het is in ieder geval een, een belangrijke post op de begroting. Het is een hele belangrijke post, zeker. zeker dat, uh, dat klopt. Ja. En mogen we vaststellen dat dus die niet alleen uh, voor de toeristen, ten goede van de toeristen, maar alle zandvoorters. Want jij zegt, het gaat in de algemene middelen. Ja, klopt. klopt. Dat, dat betekent dus dat andere projecten voor alle Zandvoortes daar ook uitbekostigd kunnen worden. Jawel, maar kijk, je moet maar kijken hoeveel je, hoeveel je daaraan, uh, daaraan overhoudt als je kijkt welke investeringen we moeten doen in uh, uh, straten, pleinen, parkeerruimtes, uh, onderhoud, vegen. Hè, want dat moeten we ook ja. allemaal doen, ja, ja. dat kost ook allemaal geld. Ja. Dus uh, al dat soort zaken, ik denk, daar betalen we denk ik uh, op jaarbasis meer aan dan er aan toeristenbelasting binnenkomt. Maar er komt nog veel meer geld van toeristen binnen natuurlijk... want we hebben ook de parkeermeters. En als je kijkt wat oh, ja, er aan parkeren... daar weet ik dan wel over... daar hebben we ongeveer 2,4 miljoen aan. Ja. Nou ja, daar is een, uh, het grootste gedeelte komt echt van, uh, van de bezoekers van Zandvoort. Nou ja, terrassen, per, precario en al dat soort nou, nou, dingen. Dat soort dingen, dat, dat, dat levert natuurlijk ook op. En die zijn er ook vanwege het toerisme. Okay. OZB, daar zit natuurlijk een uh, substantieel deel in... Uh, omdat er heel veel panden zijn die gebruikt worden voor toerisme. Hm. Nou, die betalen een beste pak uh, ook een OZB. Gert, ik had nog graag met jou even willen praten over de cultuurnota. Maar helaas dwingt de tijd mij om afscheid van jou te nemen. Uh, <laughs> nou, dat is wel jammer. Uh, ja, maar dat doen uh, we graag de volgende keer nog eventjes over. Ik bespreek volgende week, donderdag, het concept met uh, de schrijfster van, uh, van onze nota... Dus uh, de week daarop ben ik altijd bereid om uh, als ik er ben om naar binnen te springen. Blijf wel uh, lekker thuis dan. Uh, Oké, okay. <laughs> okay, bedankt. Gerrit. Klaar gedaan. My heart, baby. Let me be Cause you don't care. Yeah, please set me free, unchain my heart. Ha! Uh -huh. Aan tafel zit uh, momenteel Johan Berenpoot. Die laat nu niet zijn muzikale hart uh, spreken, maar zijn hippische hart. Ja. Want we gaan het even hebben over de korte baandraverij. Ja, we gaan naar de 1-PK's toe. Ja, 1-PK's, ja. Ja, morgen Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij gaat weer door, hè? Hij gaat weer door, ja ja, ja, ja, ja, ja. We hebben het financieel toch weer op het paard kunnen krijgen. Was het toch even twijfelachtig dan? Nou ja, kijk, vind je het gek? Het is een hartstikke duur evenement. Uh, het is gratis toegang, ja. dus uh, wij he moeten het echt hebben van sponsoren om de zaak rond te krijgen. En dat kost echt veel geld, want we moeten natuurlijk prijzensgeld betalen voor de paarden. We moeten 600 meter hekwerk laten plaatsen, want dat kan je hier in de gemeente niet vinden. En uh, er moet een baan aangelegd worden, dat kost duizenden euro's, want zand moet erop. Uh, kuub? Ja, 85 de... kuub zand. Goedemorgen. Ja, en dat moet er s'avonds weer af. Ja. Dus daar zijn grote machines voor nodig. En een veegmachine. Want om nu of tien, half elf, moet die zeestraat en Korsfloren er weer al netjes bij liggen. Ik weet wel een bergje zand voor je te liggen hoor. Ja, maar het moet toch speciaal zand zijn. ook namelijk. Dat mag niet gewoon... Nee, uh, geen -zand. zand. Geen duizend. Het mag niet van Louis Davies' zand zijn. Nee, nee. Hmm. Er mogen geen beenderen in zitten. Nee, nee. <laughs> <laughs> en, uh, nee, dat, uh, dat zijn een eisen voor. En, uh, ja, het is misschien wel leuk om even te vertellen. We zijn... Uh, ...in 1975 begonnen met die korte baan. En uh, toen was... Uh, ...de eerste drie keer hebben we op het circuit gelopen. Ik was daar toen directeur, dus dat was het lekker makkelijk. Ik was meteen in het bestuur gehaald. En uh, toen hadden we dus uh, weer zand op de baan gegooid... ...maar dat was inderdaad duinzand. Ja. Maar het was winkel zeven... ...en het was bloedje heet. Dus toen om uh, half twee die korte baan moest beginnen... ...lag het zand uh, allemaal in de bermen van het circuit... ...en niet meer op het asfalt. Dus toen hadden we echt een probleem. Dat gebeurde gewoon... Daarom zijn we ook uh, mede daardoor weggegaan van het circuit. Maar het was ook te groot, niet gezellig. De mensen stonden te ver van de paarden af. Uh, je moet die paarden horen snuiven. Ja. Je moet ze ruiken. Je ja. moet de pikeur Mo horen zien van het paard he? en zo. Hè? Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar, maar het spat niet. Hè? 85 kuub, dat is zo'n kleine 10 vrachtwagens? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, heb je gek. Nee hoor. Die grote vrachtwagens gaan 30 kuub in. Daar gaat 30 keer. Ja, ja, ja, ja. ze komen wel met groot materieel hoor. Maar Johan, wat voor zand is dat dan? Zwaar nou, zand? Dat, ja, dat heet uh, vulzand of ze noemen het ook wel stopzand. Dat ja, het is, dat is een wat grotere korrel, het blijft compact. Want kijk, dat Duinsand, ook al waait het niet weg. Die paardenhoeven, kijk, die paarden wegen nogal wat. En die hoeven gaan dus, die drukken dat op opzij. En dan komen ze weer op die stenen terecht. En dat is niet de bedoeling. Nee. En uh, dit zand houdt een kussentje onder de hoeven, waardoor die beesten niet uh, geblesseerd raken. Je had het net over bestuur. Uh, uh, ik heb begrepen dat er een beetje wijziging is gekomen in het uh, huidige bestuur. Wat is nou, er niet helemaal. Er is wel wat veranderd, want uh, een paar mensen zijn ermee gestopt uh, sinds vorig jaar. Maar twee daarvan maakten geen deel uit van het bestuur. Wel hielpen ze bij de organisatie. Dus mm -hmm. zeg maar in het organisatiecomité. Piet Pijper, wel bekend is Antwoord, die er heel erg veel voor gedaan heeft. En Frits Keur. Maar alleen Peter Kramer, die was tot twee jaar geleden de voorzitter. Mm -hmm. En die heeft vorig jaar, toen was ik al voorzitter geworden, heeft hij uh, wel nog meegeholpen. Maar ze hebben te kennen gegeven daarna dat ze eigenlijk wel... ...gezien hadden, dat het wel lang genoeg gedaan hadden. En, uh, nou ja, toen kregen we dus uh, met een heel klein bestuurtje... ...want we hebben een minimale bezetting van drie mensen. Dat is eigenlijk te weinig. Maar ja, vind maar eens bestuursleden in deze tijd. Dat is allemaal niet zo makkelijk. Nee. Dus uh, ik mag dan de voorzitter spelen. En uh, Ton Aries is uh, secretaris penningmeester. En mijn zwager Willem Harder is ook lid van het bestuur... En wij hebben er met z'n drieën, de, nou, ik mag wel zeggen, de laatste twee maanden heel hard aan getrokken. Want, ja, je moet niet beseffen, wij hebben in totaal, denk ik, nou, 150, 160 sponsors ja. nodig. Ja. En die moet je allemaal, één voor één, benaderen, toezegging krijgen, dan haak je het eraf. Dan moet je weer nieuwe proberen te vinden. Papa en Het is ons, eerlijk gezegd, meegevallen. Want, okay. Al die berichten over crisis en, en, en weet ik veel wat voor denken Wat er toch heerst. En ook wel deels terecht trouwens. Ja, daar hebben wij eigenlijk weinig van gemeen. Men heeft nooit het argument gebruikt. Ik wil niet meer meedoen als sponsor. Want het tij zit tegen enzovoort enzovoort. Nee, het, men staat er heel sympathiek tegenover. En Geef moet... ons eens een beetje een idee. Met wat voor budget moeten jullie ongeveer werken? Nou, ver over de 20.000 euro. Oh, dat is behoorlijk wat je... Voor een middagje, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. En ja. dat moet je bij elkaar zien te halen. Ja, ja. En zoals al gezegd, het is gratis toegang. Ja. Ben ik wel een beetje gewend bij de classic concerts ook. Ja, maar ja. ook dit is weer gratis toegang. Ja. Dus we moeten het geld elders vandaan halen. We hebben natuurlijk een stukje opbrengst van de totalisator. Ja. Een deeltje maar, hoor. In, in onze ogen te weinig. Maar goed, telt wel mee. We krijgen nog een paar honderd euro uit een veefonds wat ooit in Nederland bestaan heeft en wat nu... ...opgemaakt wordt door elke korte baan een klein beetje geld te geven. Maar ja, de mensen die in de totalisatorwagen zitten, die moeten we betalen. De mensen van de NDR, de Nederlandse Traferentsportvereniging... ...die de wedstrijd regelen, dat zijn er ook weer een stuk of 7, 8... ...die moet je ook betalen. We moeten elke deelnemer 75 euro reisgeld betalen... Ja, het tikt wel aan natuurlijk. Hè? Ja. En die baan, wat ik al zei, dat kost ook een paar duizend euro. Om dat voor elkaar dat, te krijgen. Om uh, dat aangelegd te krijgen. Ja. Ja. En, en medewerking van de gemeente en, en politie en dergelijke. Uh, zijn jullie daar ook nog geld aan kwijt of valt dat wel... Uh... Nee, nee. Dat, uh, ja goed, je moet leesjes betalen. Maar goed, okay. dat moet je bij een gemeentelijke vergunning altijd betalen. Ja. Daar, daar kan je niet aan ontkomen. Dat is 150 euro, geloof ik. Dus daar liggen we niet wakker van. En we hebben heel goed contact met de gemeente, met de evenementencommissie gehad. En met hele Jansen. En ja. Dat uh, loopt prima. Ik heb, ook met de wethouders heb ik erover gesproken. Het is maar, wel eens uh, anders geweest, hè? Ja, een ja. paar jaar geleden uh, zaten er dus mensen in bestuur die... ...met uh, de gemeente niet zo goed door de bocht konden. Nou ben ik dat uit mijn circuit-tijd natuurlijk altijd nog weer gewend... ...om met ambtelijke functionarissen om te gaan. En ik moet zeggen, men is zeer welwillend en dat gaat allemaal prima. Dus uh, daar hebben we geen enkele probleem. De gemeente zegt niet van hier heb je subsidie. Dat niet. Maar waar ze wel aan meewerken, dat is het vrijmaken van het parcours... Ja. En dat is niet niks. Nee. Want ondanks dat wij twee keer in uh, de Korsverloren en Zeestraat en op het Stationsplein al uh, briefjes onder de ruitenwissers doen van denk erom. U mag hier donderdag aanstaande niet parkeren. En de, Wegsleepregeling. de nodige borden. En de nodige borden die hebben we zelfs gisteren al geplaatst. Die staan al overal. Die ja. grote gele in het oog springende borden. Ondanks dat staan er zomaar 30 auto's op het parcours. Nou, en daar begint men dus om zes uur morgens. En dat weg, regelt de, de gemeente met de politie samen. Dan komen er dus auto's van, uh, uit Haarlem, hè, van Smits. Ja, ja. En die slepen die auto's weg en die worden op het uh, Vafoorische Plein gezet. Daar mogen ze dan gratis staan. Uh, en daar de auto weer ophalen. Uh, maar ja, dat moet wel gebeuren. En dat, ja, dat is toch wel een vrij kostbare ja. zaak. Ja. Maar... Goed, uh, wanneer gaan jullie van start? Nou, officieel staat de start op half Aan twee. Aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag, 16 juli. Gaan we beginnen om half twee. De totalisatorwagen uh, begint al een uur eerder te draaien. Dus die zandvoorters die het leuk vinden om een gokje te wagen. En dat kan al vanaf 1 euro. En dan kun je toch behoorlijk wat geld winnen. Is dat ook een maximum? Uh, eigenlijk niet. Je oh. kan voor honderden euro's inzetten als je dat wil. Uh, maar uh, het, is, het is gewoon... Kijk... Het, het kijken naar die paarden is leuk, maar het wordt nog veel leuker als je zelf bijvoorbeeld, uh, ik, ik speel altijd vijf paardjes voor twee euro per stuk, dan ben ik een tientje kwijt. Maar dan sta ik met heel veel interesse te kijken naar al die ritten waar die vijf paarden die ik dan gespeeld heb, zoals het heet, in voorkomen. En dan maak je dat evenement veel intensiever mee. Ja, nou, Tom, ik denk dat we na de uitzending eventjes een inside-tip van Johan moeten. Uh, nee, die wil ik nu hebben. <laughs> nou, Was, dat is het gek, hè? Wat, wat worden de toppers? Uh, nee, dat weten pens? we niet. Dat want niet. nee, er staan natuurlijk wel paarden die al flink gescoord hebben. Maar ja. er, er worden voor onze koers wel eens 50 paarden in, aangemeld. Ja. En de loting daarvoor is pas op de woensdagmorgen. Dus één dag voor het evenement. Dan moet onze drukker, Nederlof, die moet als de hazen dat programma nog. Uh, uh, verzend klaarmaken. Dat wordt dan donderdagmorgen bij ons bezorgd. En dan gaan de verkoopsters van de programma's onmiddellijk aan de gang. Want je die hebt die... dat programma nodig ja. om te kunnen spelen. Ja. Je moet ja. weten welk paard welk nummer heeft enzovoort. En wie doet die loting? Dat doet de NDR in Den Haag ja. op het hoofdkantoor. Mm -hmm. ja. En dat wordt per mail doorgegeven. Nou ja, fijn. Het gaat allemaal soepeltjes. Maar zo zit het wel in elkaar. Dus we weten helemaal niet uh, welke paarden er meedoen, ja. Want er wordt uitgeloot. Gaat het Ondanks elk weer door? Ja, ja, ja, dat wel. Behalve als het onweert, dan wordt er een uitstel gegeven. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld twee jaar geleden in Poort Waar ze dit jaar hun 250ste korte baan lopen is... trouwens. Uh, daar uh, is inderdaad het evenement een ik dacht anderhalf uur opgeschoven vanwege het gevaar door het onweer. Ja. Maar dat is niet verantwoord natuurlijk. Ik bedoel, mensen staan allemaal langs het parcours onder de bomen. Nou, Je mag met onweer al nooit onder een boom gaan staan. Nou, Noem maar op, in die paar is het ook gevaarlijk. Ja. Ja. Ik denk dat we jou en de organisatie volgende week donderdag prachtig weer toewensen. Nou, ja, dankjewel. Uh, uh, het, het hoeft, het hoeft aan geen de organisatie... 30 graden te zijn hoor. Nee, nee, nee. nee als het maar droog is, ja. dan vind ik het lang goed. Zo te horen zal het aan de organisatie niet liggen in ieder geval. Nee, wij hebben onze zaakjes rond. En uh, ik kan alleen maar de eens oproepen. Kom nou eens even lekker kijken. Je kan er een half uurtje weer naar huis gaan als je het niks vindt. Je kan er ook lekker blijven hangen. Er zijn diverse horecaangelegenheden. Vooral in het laatste stuk. Vanaf Halterstraat naar de stationsstraat toe. Dus natje, droogjes is allemaal verzorgd. En het is over het algemeen altijd een heel gezellig evenement. Goed. Tot donderdag dan. Oké. Okay, ja, Kom vooral kijken, zou ik zeggen. Oké. Okay, Bedankt. je Ja, dankjewel. Aan tafel zit uh, sorry, Wim Nederlof. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Wim, Wim waarom heb jij je zoveel zorgen gemaakt over Sissy? Uh, om verschillende redenen. In de eerste plaats maak ik me zorgen over allerlei dingen in Zandvoort. Maar in het bijzonder dus over die Sissy. Want Sissy die was, uh, is uh, hier toch een uh, bekende gast geweest. En daar staat nu, er stond uh, inmiddels is het beeld weg. Er stond een... Een, een, een, een, een stuurskijkende dame. Nou, een stuurs zeer onvriendelijk kijkende dame. Uh, ze was niet de allervriendelijkste. Maar toch niet zo als ze daar geportretteerd is. Door, uh, door een Oostenrijkse beeldhouwer. Daar kom ik zo nog van even op terug. Ja, graag. Ehm <laughs> um, hij staat er sinds 2004, zoals bekend. Hè. Het ja. was een onderdeel van Zandvoort 700. Tot slot eigenlijk. Hè. Daar is zelfs de ambassadeur, Oostenrijkse de ambassadeur het aan het pas gekomen. en stoom binnengehaald. Juist, en ja. stoom, letterlijk, ja. ja. ja. De stoomtrein. Prachtig was dat allemaal. Maar helaas eh, is de, de Oostenrijkse materialen die gebruikt zijn... ...de Oostenrijkse cement en de Oostenrijkse kunststof die gebruikt is... Eh, ...niet bestand tegen de Noordzee gebleken... En daar vielen al, nou, al heel snel, ik geloof al in een jaar vielen er gaten in. In de, in de beschermende laag die er overheen zat. Dat is door, door de gemeente is dat hersteld, maar absoluut niet onzichtbaar. Nou, en toen kreeg je de aftakelingen. Dat heeft bijna vier jaar geduurd dus. Mm. Hè, want het is straks in, in augustus, wordt het vier, vijf jaar geleden. Jaar. Vijf ja. jaar geleden. Ja. Nou, als dat zo doorgaat en dan, het ging alleen maar steeds sneller... Uh, de neus die beschadigd, uh, stuk eraf. Uh, oor was kapot, uh, de schouder was een stuk af. Nou, doe maar op. Dus dat mocht zo niet blijven, vond ik. En ik was, in die, uh, ik was uh, voorzitter van community service in de Rotary Club. Nou, die dit soort, onder andere dit soort dingen. We houden ons bezig met ouderen, met kinderen. Maar ook met dit soort dingen. Nou, ik heb me daar uh, hard voor gemaakt. En uh, we hebben de gemeente aangeschreven. Want het gaat om geld. Uh, brons is kostbaar. En uh, het hele proces is kostbaar. We hebben subsidie aangevraagd. We hebben dat op bescheiden wijze gekregen. Natuurlijk krijg je nooit wat je zou willen hebben en wat nodig is. Wat dus hadden jullie gevraagd dan? Wij hadden gevraagd ongeveer een kleine 5000 euro. En je krijgt 22,60. Ja. Juist, precies. precies ja. Maar goed, we zijn creatief. We zijn, en dat is ook gelukt. We hebben het financieel praktisch rond. Zelfs zover, wat we aanvankelijk niet zouden doen. De sokkel wordt ook vernieuwd. Oh, okay. De sokkel die, die gaat uit uh, zwart hartsteen bestaan. Eén blok zwart hartsteen. Zijn jullie op zoek naar uh, sponsoren? Uh, we kunnen nog, uh, we kunnen nog best, uh, best wat gebruiken, ja. Ja, ja, oh, okay. ja. ja. Dus mensen die mogen zich bij mij uh, melden eventueel. Of bij iemand anders van de Rotary, maakt niet uit. Maar goed, Sissy is, er er is weggehaald. Sissy is weggehaald, die ligt Wat? nu bij Gietrijden uh, de, gietrij de daar is uh, Kitty Warnaba, hier uh, beeldhouster in Zandvoort. Die is daar bezig om uh, in de eerste plaats het gezicht te verfraaien uh, Een vriendelijke dame van te maken. En de reparaties. Het gaat veranderen stel... het beeld. Het, de uitstraling van het beeld gaat absoluut veranderen. Dan, Dan het, komen we nog even over de artiesten praten zo meteen. Juist. Ja. Ja. Mag we kunnen... dat wel? Ja, ik wou niet zeggen. Wij hebben letterlijk alles in het werk gesteld om de beroem... de, de, de, de ik wilde zeggen beroemde, maar hij is dus niet zo beroemd als wij dachten allemaal, uh, te achterhalen. Hij is onvindbaar. Ik heb me gek gegoogeld, maar uh, hij is niet te vinden. Hij is niet te vinden, vinden, niet vinden. Nee, nee, en dan bent u niet de enige. Uh, het Haarnemse Dagblad is er heel driftig mee bezig geweest, heeft de mensen opgezet, uh, hier in Zandvoort ook, van de, van, de, van de verschillende kranten, kranten, en hij is onvindbaar. Hij wordt een tweede loer, dus. <laughs> maar. Nou, Loris is uiteindelijk achterhaald. Hè? Die is achterhaald. Ja. Het beeld is geschonken door de stroomkorrels. Ja. Die weten ja. toch wel waar ze het gekocht hebben. Uh, dat, daar is een tussenpersoon uh, geweest. Geweest uh, en die, uh, die heeft het hele zaak geregeld. En de firma Zwalf uh, die nu overigens de leverancier wordt van de nieuwe sokkel, ja. tegen, die doet ook, die sponsor... Natuursteen. Natuursteen, natuursteen, ja. natuursteen ja. Ja. Die sponsort uh, in zoverre dat hij dat praktisch tegen kostprijs ook weer levert. Die zorgt voor een sokkel die vandaal bestendig is. Um, um, dan hebben we nog de firma uh, AG, architect die heb ik net al even genoemd, geloof ik, die dus voor de vormgeving gezorgd heeft. Nou, wat hebben we nog meer? Nou, uh, Kitty natuurlijk. En Kitty, Kitty ja. Warnawa, die is daar. Uh, nou, die is al een paar weken bezig. Want we hebben hem. ik uh, denk vier, vijf weken geleden is die uh, ontmanteld, is die weggetakeld en uh, ligt op bij de bij de bij de Dat is in de haar de, de, de, de chameleon. En die heeft, uh, die heeft daar een wasafgietsel van gemaakt. En die wordt dus uh, ja, geherstructureerd eigenlijk. Uh, gerestaureerd. Maar uh, hebben jullie enig idee hoe het er nu uit gaat zien? Hoe, hoe die vriendelijkere uitstraling tot stand ja, komt? We hebben uh, over een dikke week hebben we daar, uh, kunnen we daar iets van laten zien. Het is dus plastische chirurgie? Die het is, is plastische chirurgie, die zijn wel toepassen. Oké, wordt wat vriendelijker. De... Je, je krijgt vriendelijk. ook nog iets uh, zoals uh, transport en het plaatsen, het monteren ja. en dergelijke. Nou, de firma 12 die heeft sowieso al voor het, transport, voor het wegtakelen ja. gezorgd. En die gaat hoogstwaarschijnlijk ook zorgen dat hij weer op zijn plaats komt. Ja. Uh, dan hebben we dus publieke werken. Uh, meneer Willigers van publieke werken ja. die, die verleent ook zijn medewerking. En dat heeft die, uh, daar zullen we zeker niet teleurgesteld in worden. Want hij heeft zijn medewerking al toegezegd. Een gemeente Zandvoort. De gemeente Zandvoort is dat. Algemeen. Maar bij mond ja, ja, van meneer Willigers. ja. ja, ja die... En uh, wat wordt dan de, de uh, houdbaarheidsdatum? De houdbaarheidsdatum. Nou, als we kijken naar brons... Uh, er worden uh, bronzen beelden in de Middellandse Zee uh, opgevist. Die daar al 2000 jaar op de zeebodem liggen. En die worden na een schoonmaakbuurt zien ze er weer heel goed uit. Met andere woorden, uh, dat beeld dat staat hier uh, mensenlevens. Maar... Wordt het massief brons het wordt, uh, of nee. wordt het uh, brons omgoten? De verloren wasmethode wordt dat genoemd. Uh, de, de was wordt uiteindelijk, waar, waar de malf uit bestaat, mm. die, die verdwijnt. En dan blijft er een, een, een wand over van brons. En die wand die is uh, ja, 1, 2, 1,5 centimeter ongeveer. Dat is dus, dus, dus niet massief, want het zou... Uh, veel te veel in de papieren loopt. Ja, ja. ja. Wordt ook praktisch niet gedaan. Massief. Maar de sokkel is wel massief. <laughs> ja. Waar komt het uh, te staan? Op dezelfde plek waar hij gestaan op heeft. Ben je ja. met het gezicht de, naar zee? Nou, dat is, uh, wilde ik net even aankaarten. Uh, er is uh, namelijk, uh, hier en daar gaan er stemmen op. We laten het dorp in kijken. Maar zij heeft altijd aan zee staan kijken. Hebben wij la ons laten vertellen. Daarvoor kwam ze. Daarvoor kwam ze. Om naar de zee te kijken. Dus wij vinden dat, moet, dat zij weer moet blijven kijken naar de zee. Dus met de rug naar het dorp. Ik herinner me ook nog een keer een schilderij van Marjan Rabel. Van een burgemeester die met de rug naar zijn bevolking <laughs> toestond. stond. Dus, uh, maar dat betreft is het niet zo vreemd. Ja. Nee, wij houden het op. Zij uh, kijkt over zee. Maar uh, jullie zijn uh, niet de schenkers geweest. Dat waren de strandkorrels. Het was ter ere van het 700 jaar bestaan van Zandvoort. Ja. Heb jij misschien enig idee waarom er gekozen is voor Sissy en niet bijvoorbeeld voor een eerbetoon aan de mensen die echt zandvoort groot hebben gebracht, gemaakt, door hier de trein te brengen en de tram? Dat had natuurlijk ook gekund. Wij de, Want dit was wij gewoon zijn, maar een niet... chagrijnige badgast. <laughs> Nou, daar nou, zijn de meningen over verdeeld. Uh, er zijn, er zijn uh, gegevens bij de Agatha-kerk bijvoorbeeld, waar zei dus, wanneer ze hier was, uh, bezocht ze de, de kerkdienst bij de Agatha-kerk. En er zijn ook uh, notities van haar, waar, waar ze juist vertelde dat ze het hier heel erg naar de zin had. En eigenlijk, en daar zijn ook nog uh, overleveringen dat ze eigenlijk helemaal niet zo zagrijnig was, als wij van haar denken. Heb ik kennelijk het verkeerde boek gelezen? Ja. Ja, maar Tom, we hebben wel een ingenieur K Kuindersstraat en geen uh, sissi dus. nee, dat ik ook niet. En meneer Kuinder had te maken met de spoorwegen. Ja, maar die heeft dus een heel armzalig uh, monumentje op het Stationsplein dat je echt moet zoeken. Als het er nog staat, dat weet Tot ik niet eens. schande moet ik zeggen dat ik dat niet weet. Maar. Ja, er heeft ooit een, een, een soort rottende biels gestaan. Ik weet niet of hij het Nee, daar... die is weg. Die is weg, hè? Ja, die is ja, weg. Ja, ja. Maar. Uh, nou, Gertone vertelde net dat ze druk bezig zijn met een beeldenroute. Ja. Uh, en vanuit daar. Vanuit die cultuur. Daar past hij in Ook, uh, natuurlijk. En daar zal hij ze, zich ze zeker in ja. gaan passen. Ja, absoluut. Wim, jij hebt momenteel een, een hele bijzondere expositieruimte, hè? Ja, ja, in de, in de bestuurskamer ja. Ja. Ja, van BMW. <laughs> Heel leuk. Ja, expositie eh, drie, drie stukken hangen daarvan. Ja. Ja, ja. Op dit moment hangen ook drie stukken in de bodaan in de, ja. de expositie. ter gelegenheid van 50 jaar bestaan. Van de Wat zijn dat? Schilderijen schilderijen, ja. schilderijen? schilderijen, Schilderijen. Ja. Ja. Olivier, schilderijen, Olieverf. Olieverf, ja. Olivier, ja. Okay. ja, dat is een van mijn andere hobby's. Ja, ik krijg, een, ik krijg een stille wenk hierachter. Ja. Ik ben ook lid van de BKZ. En de BKZ die is druk bezig met het organiseren ja, van de ja. beeldenroute. De ja. atelierroute. Ja. En uh, daar hebben wij koffers voor nodig. En daar zou ik bij deze eigenlijk van de gelegenheid gebruik willen maken. om mensen te vragen om uh, koffers, oude koffers. Ze dus zien het niet meer terug. Uh, ik, heb er ik, er twee, te ik, ik heb er twee voor je. Oké. Okay, nou. H waar kan ik ze laten? Bij uh, Ton Timmermans. Uh, ton Timmermans waar? Vertel het maar. Op de, de Meester-Troelsstraatstraat. Ah, Welk nummer? Nummer 62-16. Okay. Nou. Ton, we hopen dat je bedolven wordt onder de koffers. Ja. Goed, goed. Nog even, uh, wanneer keert Sissie uh, terug? Uh, wij streven ernaar dat hij uh, in de loop van september, uiterlijk begin oktober, uh, weer op zijn plek staat. En daarbij ze fris, vrolijk kijkend over nou, zee gaan. Gaan jullie nog wat organiseren daarop Ja, daar, daarom gaan we zeker, daar gaan we zeker een klein feestje van maken. Dan, ja. uh, dan willen we graag tegen die tijd okay, nog uh, jou dan, een keer. Als uh, gast hier hebben, om dat te horen. Wij zullen dat tijdig laten weten. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Dit was Goedemorgen Zandvoort. Sorry, week 28... 11 juli 2009. Redactie in handen van Nel Kerkman en Yvonne Roosendaal. Nel Kerkman was ook de grotenschengster van de gratis koffie in Hotel Hoogland. Techniek. was van Pascal van Pas der Beek. Van de Beek.